Jan van den Putten met het NOS Journaal. In tal van steden in de Verenigde Staten is gedemonstreerd tegen de nieuwe president Trump. Onder meer in New York, Boston, Chicago, Philadelphia, Seattle, San Francisco en Los Angeles gingen demonstranten de straat op. Ook bij het Witte Huis in Washington werd geprotesteerd. Volgens de autoriteiten verliepen de meeste bijeenkomsten zonder incidenten. 100 apotheken geven vanaf vandaag een digitale bijsluiter mee aan klanten. Het is een tekenfilmpje waarin wordt uitgelegd hoe een medicijn moet worden gebruikt. De papieren bijsluiter wordt lang niet altijd goed gelezen, waardoor medicijnen verkeerd worden gebruikt. Apothekers hebben ruim duizend digitale bijsluiters gemaakt, die allemaal een bepaald geneesmiddel behandelen. Het is vandaag de dag van de mantelzorger. Door het hele land hebben welzijnsorganisaties, zorginstellingen, kerken, verenigingen, bedrijven en gemeenten iets leuks georganiseerd voor mantelzorgers. Volgens Belangenvereniging Metso zijn er in Nederland ongeveer 4 miljoen mantelzorgers, mensen die hulp geven aan een hulpbehoevende uit de directe sociale omgeving. CBS maakte gisteren nog bekend dat 1 op de 7 mantelzorgers zegt dat het werk erg zwaar is. De inflatie is in oktober gestegen naar 0,4 Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek het hoogste niveau in een half jaar. In september was de inflatie nog 0,1 Dat betekent dat consumenten gemiddeld 0,1 meer betalen voor goederen en diensten dan dezelfde maand een jaar geleden. De prijsstijgingen zitten vooral in hogere benzine- en dieselprijzen. Winkels krijgen het komende decennia moeilijk door de vergrijzing. Volgens onderzoeksbureau Q&A kopen ouderen veel minder. Veel spullen hebben ze al en ze doen ook langer met hun producten. In 2030 is bijna een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Dat het weer. In het midden en zuiden van het land eerst buien. In de loop van de ochtend op de meeste plaatsen droog en wat zon. Later in de middag en avond opnieuw buien. En het wordt 3 tot 8 graden. Dit was het NOS fm Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist... is voor u de zorg voor uw ogen.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 'Cause there's a reason to rejoice, you see. Everybody, come out and let the music sing!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 Dat gebeurt wel eens, ja. ja. Vorig jaar was, uh, was een redelijk druk jaar voor ons, relatief gezien. En uh, dit jaar is het uh, iets rustiger. maar uh, wie weet wat er nog komen gaat... Uh, met uh, herstormen en de kaiters in de problemen en schepen ver op zee. Heim, kan ik ook opstopper worden? Uh, nee, maar we hebben wel hele andere mooie functies voor je. Ja. Waarom <laughs> kan ik dat niet? Uh, leeftijdsgrens. Meen je dat nou? Ja, ja dat meen ik, ja. Wat is de leeftijdsgrens?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 Ja, dat is links, voor de kijkers ja, rechts. Ik ja. uh, zie je wel, ik kan weer ja. stofstappen worden. Ja, ja, zeker. ja en het en, en, bakboord rechts was <laughs> Nee. En, uh, ja. stuurboord. Oh, ja, nou, het stuurboord. Nou, uh, waarom. Ja, het stuurboord. Daar kan je ook dan weer zitten en dan uh, ben je aan het communiceren. Dus met de kustwacht, uh, met eventueel de regelsbrigade waar we veel mee... Uh, maar je zit in zijn. de kajuit zelf.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 Maar nou goed, opstappers. Waar kunnen ze zich melden? Bij wie? Uh, dat kan bij onze schipper. En dat is? Jan Willem van der Woud. Ja, dat is telefoonnummer. Zijn telefoonnummer, dat durf je nu even niet te zeggen. Maar dat dat. Ik geef het door. Hè? Kijk, nou. Ik, nu, ik kan altijd sowieso een kijkje nemen op de website van KNRM. En dat staat allemaal in de krant van deze week. En het nummer van Zandvoorts de schipper... Zandvoortsenblaadje, hè? Zandvoortsen... Uh, ja, Zandvoortse uh, Zandvoorts krant. En het nummer van de schipper, dat is 06 Nog een keer. 062003427.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 en we hebben veel uh, donateurs. En eigenlijk die donateurs die, die uh, zorgen dat, dat de KNRM überhaupt um, gefinancierd wordt. Uh, dus worden. dit geld kreeg je uit de Muiden, het, het hoofdkantoor? Ja, ja, maar uh, daar, is, uh, daar zit een, uh, een grens aan. <laughs> dus het Kritische wordt, wordt, uh, wordt casco uh, straks opgeleverd. En eigenlijk uh, voor de inrichting uh, van de midden. Want het is uh, uh, ja, aan een casco... Uh,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 Als u al donateur bent of wordt, kost een tegeltje voor particulieren 25 euro. Uh, als u zegt van nou, ik wil het eigenlijk eenmalig uh, doen, dan kost die 50 euro per tegeltje. En uh, bestellen kan vrij eenvoudig. Dan stuur je een mailtje naar uh, mijn e-mailadres. Dat is pr.zandvoort.knrm.nl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 apestage at zandvoort.knrm.nl Oké. Okay. En je nou, gaat nog meer doen. Jazeker. Nou mag ik nog een kleine toevoeging ja, voor bedrijven. Uh, bedrijven kunnen ook een tegeltje bestellen. Dus wat groter. En de bedrijfsnaam kan erbij. Dus oh, dat, dat is mooi. Uh, dat uh, wilde ik ook nog noemen. En tot slot, om de maand soorten met, ja, eigenlijk af te sluiten, hebben we op 30 uh, november uh, nog een diner bij uh, Italiaans restaurant MMX. Die zijn ook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 En daar ben ik okay, heel erg Alles ja, komt samen. In de van Sinkel is ook genomineerd. Ja. Nou, lekker. We zitten allemaal als concurrenten hier. Ja. Uh, goed, lieve mensen. Dank je wel uh, voor jullie komst. Hartelijk ja. dank ook voor de uitnodiging en jullie tijd. En je hebt er in ieder geval weer één tegeltje bij. Ja, zeker. Ik... 1, uh... 2... Twee. Twee. Oh. Oh. oh, bij deze. Lemmen. Lemmen. Lemmen. Ik kom niet. Die wil ook een tegeltje. Nou, Juist. dat gaan we regelen. Ja, muziek. Bedankt.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 uh, van, van de tas. En dan het platte grondje aan de ja. andere kant, is echt schoen. Gaan we nou echt straks weg doen die tas? Nee, we doen het niet. Nee, Peter, je mag er gewoon nee, nog eentje ja. bij me komen halen. Ja. Geen punt. Ga verder. We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 Zo hebben we op het strand een, uh, uh, een beach training gehad. Quattro BT heeft daar een workshop gegeven. Ja, ik heb alleen... Hier heb ik hier. hier heb ik ook een deel van het programma. Me, ik, ik heb zaterdag en zondag. Dus oh, ja, nee, laat ik met de zaterdag begrepen. eventjes beginnen. Nou, vandaag uh, hebben we dus dat, uh, die, die beach training gehad van Quattro BT. Maar we hebben ook nog Jump Excel. Dat is uh, zoals jullie wellicht bekend uh, de, de grote trampolines. Dus daar kunnen mensen... Uh, Waar zijn die? Bij uh, Centerparks. Center uh, is hier nu iemand van 85 trampolines gaan springen? Uh, nou ja, dat zou kunnen. Ik uh, sprak gisteren uh, <lacht> Ik sprak gisteren ome Klaas. En die, ja, uh, die doet het. Nou ja, die vertelde me dat hij wel een beetje dit een jaar een tegen van het jaar vond. Want hij had maar uh, 70 kilometer aan één stuk gefietst. Toen keek ik hem aan en ik zeg ja ome Klaas. Dat is inderdaad een tegenvallend jaar. We hebben het over jaar, Klaas uh,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 En dat is dan weer om het duur te compenseren. En dat kan bij um, Mind Your Step. step. Ja. Van, uh, Mie, uh, Marike. van Marike. Ja, Mar ja, ja. Waarom zie ik je nu steeds naar mij te kijken? Uh, nou, dat bewegen kan werk. helemaal geen kwaad, <laughs> Pieter. <laughs> en want ik weet dat jij van lekker eten houdt natuurlijk. Ja. <laughs> dus ja, vandaag eigenlijk al heel veel, uh, veel leuke activiteiten. En dat, staat, dat programma dat zit ook in die bag. Nee, die zit er niet standaard in. Maar die liggen wel bij ons. Dus die krijg je wel mee als je oh, dat gevraagd. En, ja. en als je bij de VV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 je gegevens achterlaten. Dan maak je kans om die posters te winnen. En ook om een schilderij te winnen. Wellicht bekend inmiddels bij VV Zand verkoopt een schilderij met vroeger uh, uh, nu toekomst in één uh, ja, schilderij foto gevangen. Heel erg mooi. En die geven we ook weg. En die, ja, die, en die verkopen we uiteraard ja, ook. Je hebt ook nog t-shirts en uh, sweaters. T-shirts, sweaters, uh, ansichtkaarten. Ja, we, we, we hebben een hele leuke ja. winkel. Ja. Dat was vandaag. Ja, en morgen. God. Nou, morgen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 De natuur biedt zoveel dingen, blijkt niet zitten en gemeen. Als de zon dan iedereen tevreden. Ja, en Cor, die zoekt altijd van die toepasselijke <laughs> nummers uit. Nu was het de Lenko's met de natuur. Ja, wat goed toepasselijk. Hardcore. Ja, want we zitten hier met... Uh, en, en ik heb het al tien keer gevraagd aan Gerard.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 Jullie zijn boswachters, want er bestaat geen CEO voor, voor de, voor de duinwachters. Dus, oh, is dat zo? Ja, en we staan ook grote op onze rug ook... als we door het duin uh, fietsen bos. of rijden. Uh, daar staat de boswachter, weet je wel. Dus, uh, en dan roepen is... mensen ook... Boswachter, bos, mag ik wat vragen? Wijs nou, dus, bos. Ja, ja. Nou, en in het begin is het natuurlijk alleen maar bos. Hè. Bij Paneland, de Oase, Zandvoortselaan. In het begin is het allemaal het oude, de oude strandwallen. Dat is alles bos, hè. Eiken, beuken. En we hebben er wat dingen tussen gezet. En dat was verder, want het het open duin. Ja, dan, dan, dan, dat is stuifduin. Ja, stuifduin. Nou ja, daar proberen we inderdaad weer een dynamisch duin van te maken. Door die, door die Live Plus programma's. Om, ja, uh, en die ja, kun je dat beïnvloeden? Is dat, is dat ja, we hebben, we hebben... Wat hoor ik daar? Is ik vind je... het jammer hoor. Oh, <laughs> ja, ja, ja jeetje, eh, hoe, hoe, hoe meer groener uh, om, ja. om ons heen is, hoe beter. Maar ja, als ik dan vertel... Uh, Pieter, als ik Pieter mag zeggen. Ja, ja. ja als ik dan vertel... Van de kinderen die zeggen wel eens na anderhalf uur... excuus, ja maar wacht, wanneer gaan we nou naar de duinen? Ik denk, ja jeetje mine, we lopen hier al anderhalf uur door de duinen te struinen. Ja. Dus, uh, maar, weet je die denken, ja dit is een bos, maar nou wil ik duinen zien. Ja, ja. ja grappig is dat hè, ja. kinderen. En... Geer, dit is de, de mooiste tijd van het jaar om nu de Amsterdamse wandeling daarin ja. te gaan hè. jeetje. Wat, wat moet je toch triest zijn en teleurgesteld als je kleurenblind bent? Ja, ja. En, en, dat je alleen maar zwart-wit kan zien. Ja, en... en, en en kleurenblind en een ja. beetje doof. Kijk, ik, ik, heb, ik zet mijn apparaatje als heel hard en dan hoor ik alles. Ja, <laughs> maar, zeg maar. als je kleurenblind bent en je ja. ziet een oh, niet normaal. Nou.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 Uh, minstens naar het ziekenhuis om je maag licht te pompen. Dus, Met andere woorden, uh, overal van afblijven en laat het maar lekker in de natuur groeien en bloeien. Ja, ja, zo hoort het inderdaad. En de slakken en soms de damhertje, die eten er wel een beetje van. Hè. Die weten precies welke. Maar die ze komen kunnen. niet aan de, aan de vergiftige. Nee, nee, die blijven er goed vanaf. Ja, nee, dat is waar. Wat? Ja, ik zie dat je weer een, een schedel hebt meegenomen. Ja, ja ik, ik Wat wist je het niet. Nu ja, weer? Ik, ik denk.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 Er zijn wel eens bruinvissen spoelen wel eens aan. Die, ik, heb, ik ben wel eens geïnformeerd door. Of gealarmeerd door een van de strandpachters lag er ook een dode bruinvis. En die werd kapot gepikt door de meeuw en zo allemaal. Dus die heb ik toen opgehaald en ergens verstopt in, in, in, in, in de duin, zeg maar. Ik denk, ja, dan wordt die verder opgegeten. Maar daar hebt niemand er verder last van, of zo, van het uh, rare gezicht. Waarschijnlijk is dit ook zo gegaan. Dus waarschijnlijk is deze ja, in de zeereep gevonden door een vos. En,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 Dus ja, dat is Ja, waar. ik vermoed. En anders had iemand anders hem ook wel eens gevonden. Dat hij er nog niet zo lang lag. Niet lag, hè? Nee. Dus dat is het hele leuke. En bruinvis, eigenlijk. Dus ik heb eigenlijk, hebben we hier. Een stukje een, zee en een, een stukje. Ja, maar een dolfijn op tafel liggen. Hè? Ja. Wat, ja. Niet een dolfijn, een walvis zelf. Het is een walvissoort. Ja. Dus nou, dat ik ben is blij dat alleen de kopper is. <laughs> ja, ja. Anders, we, anders had dat Hotel Hoogland uit moeten breiden, ja. inderdaad. Ja. Ja. Gerrit wat gaan we allemaal doen in de komende maand? november? Ja, ik zie iets heel moois in ieder geval. Dat, ja, ja, maar ik ook. De paddenstoel excursie, ja. uh, dat is toch wel heel bijzonder... Ja.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 Persoonlijk zelf ga ik aankomende maand niet zoveel excursies doen. Ik zie doe nog wel <laughs> de vrijdag de elfde... Ja. Een, een workshop Natuurfotografie voor beginners. Ja. Thema herfst. Ja, dat is... Ja, nou dan mogen ze inderdaad wel ja, opschieten. Nou, dat <spaghetti> is volgende <middel> vrijdag. Ja, er is wel wat te fotograferen daar. Heel mooi, ja. Want deze meneer, die weet ook alle mooie plekjes... met die, water, eh, met die watervalletjes en die waterlopen door de duin heen. En damherten. Dan, ja, en dan natuurlijk die damherten. Daar zijn we...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 Je is heel mooie... rustig nu. Ja, ja. ja. Ik, ja, wij, ja ik heb in, uh... Je kan nog wel een wandeling maken op zondag de 13e. morgens vroeg om 8 uur. 8 uur vroeg. Mo Morgen trouwens ook ja. nog, hè? Zondag de 6e ook. Ja, dat heb ik ook gezien. Ja, morgen dus. Dat is dan overdag, hè? Dat is van... Ja. Uh... En die andere is om 8 uur s ochtends. Ja, dat is de vroege vogelwandeling. Nou, dat is altijd toch wel... Ja, kan kunnen zeggen, spektakel, hoor.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 Ik zie je wel wat wij mannen hebben te lijden? Ja, ja, nee, ja, want die hinden zien er veel beter uit. Die huppelen <hijen> weer rond. En, ja. Euh, ja, dat klopt. En, en, die, en, wij ja, mannen, en die hoeven helemaal niet te kiezen, want die kerels die staan gewoon klaar. Hallo. En dit is gewoon dus makkelijk. <hijen> ja. ja, zo werkt het wel een beetje. Ja, ik maar goed, ze zijn, ze zijn aan het vreten. Eikeltjes ook, hè. Uh, want eikeltjes is heel voedzaam. Ja, ze heel voedzaam, ja. En, en die dus proberen ze gauw ook, voordat de winter invalt, weer een beetje reservevet te krijgen. Zodat ze ja, goed de winter doorgaan. Uh, Komen. Is, er veel, uh, is er veel te eten? Is er veel gevallen uh, aan vruchten? Ja, dat is voor de heel de... goed. Dat noemen ze dan mastjaren. Ja. Dat, dat hoor je altijd over de, over de Veluwe. Over de, uh, daar, heb, daar heb je ook al wat eikels uh, en beuken en noem maar op. Maar bij ons ook. Heel veel uh, beukennootjes. Uh, maar we hebben, we hebben ook die eikeltjes. En we hebben de kastanjes. Ja. Die kastanjes, daar staan ze bijna met te wachten tot er weer een kastanje naar beneden valt. Praat je dan over de wilde kastanjes of over de tamme Nee, Want dat bij vind ons... Ik dan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 Ja, wat ze, ze zijn net begonnen per 1 november. En uh, ja, dat, uh, ze liggen op schema, laat ik het zo zeggen. Yeah. Dat gaat, ja, gaat heel veilig. Voor de natuur veilig. is dat wel veel beter. Hè? Sorry? Voor de natuur is dat wel ja, beter. Hè, dat is, ja, het is Geert, we komen, we komen ja. weer aan het einde. Ja, we worden gesommeerd. Eh, we waren weer verbaasd over wat je allemaal meenam en wist te vertellen. Ja. We zijn je heel dankbaar. Kom weer terug en dan praten we weer verder. En, oh. en nog even: dat mensen kunnen kijken op www.waternet.nl.